is nieuws van 4 uur. Dit is Mautschruus met het... Leuven bij Brussel is een dode gevallen. 25 mensen zijn licht gewond geraakt. Een passagierstrein was net vertrokken van het station toen die ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat een treinstel op zijn kant ligt. Volgens de burgemeester van Leuven zat de dodelijke slachtoffer niet in de trein. Hoe die persoon om het leven is gekomen is niet bekend. Het treinverkeer rond Leuven is stilgelegd. In de Italiaanse Alpen zijn gisteren drie mensen omgekomen door een lawine. Een Italiaans stel was aan het wandelen met een gids... toen de drie overvallen werden door de lawine. Hun lichamen werden vanochtend gevonden door reddingswerkers. Eerder deze week ging het ook al mis in de Franse Alpen. Drie snowboarders en een leraar raakten bedolven onder een lawine... in het populaire skigebied Tignes. Een Molukse moskee in Baalwijk is vannacht beklad met leuzen...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 7 uur 3 van de Zandkort op zaterdag wordt je een grote hit van dit moment. En wat is het dan een lekkere plaat? Hè? Dat is van Cooking on Three Burners. En Minds made up. Ja, het zonnetje schijnt heerlijk in Sanford. Ik hoop dat ik er een beetje van opknap, Albert jan En alle andere mensen die met de griepen op dit moment thuis zitten... ook heel veel sterkte. Ja, ik heb uh, bewondering voor je, hoor. Ik is vol uh, volhoudt. <laughs> en we gaan door, nog een uurtje lang. Nog één uurtje, ja. En wat gaan we het komende uur doen? Nou, uiteraard rond de klok van kwart over vier... is het weer tijd voor Pit Report. Want er is natuurlijk, ondanks de winterstop... nieuws uit de wereld van de Formule 1. De teams maken zich langzaam op voor de presentaties van hun nieuwe bolides. Uiteraard hebben we ook nog sport kort. We gaan uh, het dieren van de week doen. Dat doen we rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Herbie. En Herbie stelt zichzelf even aan u voor. Het gedicht van de week, het wordt wel een korte... Maar het heeft natuurlijk alles te maken met onze nieuwe kinderburgemeester Daisy Schouten. Een kort, maar leuk gedicht voor haar. De nieuwe kinderburgemeester van Zandvoort, Daisy Schouten. Volgende week trouwens te gast om tien over twee tijdens ons programma op zaterdag. Goed, uh, ik zou zeggen dat zijn genoeg redenen om ook de derde uur te blijven luisteren en kijken. Niet te vergeten. Naar, ons, naar uw enige echte lokale zender ZFM. En gaan we het nog even hebben over het uh, luisteronderzoek? Dat heb ik klaar liggen, daar gaan we het ook nog even, even over hebben. Oké, okay, dat doen we zo dadelijk in de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, en meedoen hè, met het luisteronderzoek. En hoe dat kan, dat hoor je zo dadelijk van Albert Jan. Hier is Duran Duran. We Het blijft een gaaf deze bit Duran Durin Jullie ze met uh, een van de grootste singles De skin, skin trace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 Dan ga je gewoon naar kanaal 40, hè, druk je 4-0 in op de TV en je hebt meteen CFM TV. Met 24 uur per dag de laatste nieuwtjes uit Zalvoorts. En natuurlijk het radiogeluid van CFM daarbij. Journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit always present as you climb one direction, one by you climb. one direction one vibration that's the message you can make it Het was de single van uh, Cool in the Game en Straight Ahead. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is inmiddels uh, kwart over vier. Oh, Al het jou zit er helemaal klaar voor. Het nieuws uit de Formule 1. De renstal van Zauber presenteert als eerste de nieuwe bolide voor het komende seizoen in de Formule 1. Het Zwitserse team onthult de auto waarmee de Zweedse coureurs Magnus Eriksson en de Duitse nieuweling Pascal Weerlein gaan rijden op maandag 20 februari. Later in die week volgende presentaties van Renault, Force India, Mercedes, Ferrari, McLaren en natuurlijk Toro Rosso. Niet alle, al, nog niet alle teams hebben bekendgemaakt... wanneer ze hun gloednieuwe bolude aan de buitenwacht laten zien. De Zwitsers zetten op 20 februari op hun website... beelden online van de Zauber C36 Ferrari... Twee dagen later verschijnt de bolide op het circuit van Barcelona... om er videobeelden van te maken. Ja, ik heb de McLaren gezien, althans, als het waar is. Ja, Een Mooie auto. Brede bandjes, hè, achter. Ja, maar heb, je, heb jij hem gezien Nee, ik je heb hem niet iets? gezien. Hij is uh, oranje. Oranje? Oranje. oranje. oranje. Oké. Okay. Onze favoriete kleur. Goed. Uh, Weerlein moet Zauber debuut uitstellen door Crash. Pascal Weerlein, de nieuwe aanwinst van de renstal Zauber... moet zijn debuut voor het Zwitserse team uitstellen... De Duitser heeft een rugblessure opgelopen... en mist daardoor de eerste testdagen van de Formule 1... eind deze maand op het circuit van Barcelona. Weerlein liep zijn blessure eind januari op... door een crash bij de Race of Champions in Miami... een jaarlijks festijn voor topcoureurs uit de motorsportwereld. Op medisch advies moet ik de eerste wintertests overslaan... liet de 22-jarige Weerlein afgelopen vrijdag weten op Twitter. Ik vind het enorm jammer voor het team, maar we komen sterker terug. De Zweedse coureur Magnus Irissum... ...komt wel voor Sauber in actie. Mogelijk neemt reservecoureur Antonio Giovinazzi naast hem plaats. Red Bull presenteert de bolide... ...waarmee Max Verstappen komend seizoen wil vlammen in de Formule 1... ...op zondag 26 februari. De Oostenrijkse renstal onthult beelden van de RB13... zoals de nieuwe auto gaat heten op de website. Een dag later komt de bolide voor het eerst live in actie... Op als de testsessies in Barcelona beginnen. Red Bull gaf afgelopen weken al iets prijs van het uiterlijk van de RB13... in filmpjes die online verschenen. Tijdens een rondje door de fabriek van Milton Keynes... Er was te zien dat de bolide net als afgelopen seizoen mat van kleur is. De auto gaat er in ieder geval een stuk anders uitzien. Verstappen en zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo mogen de RB13 van 27 tot en met 2 maart testen op het circuit van Barcelona. Een week later staat daar nog een vierdaagse testsessie op het programma. Het Formule 1-seizoen, zoals gezegd, begint op 26 maart in Australië. De Red Bulls willen de strijd aangaan met Mercedes, dat de afgelopen drie jaar domineerde. En Max? Max kan niet wachten... om aan zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull Racing te beginnen. Op 26 maart, zoals gezegd, barst het respectakel res, los in Melbourne. Ik ben al sinds het begin van dit jaar druk mee aan het trainen... om mezelf in topvorm te krijgen, vertelt de 19-jarige Nederlander... ...website van zijn werkgever. Nu is het wachten totdat de auto er staat... ...en dan kunnen we de baan weer op. Ik kijk er naar uit, de bolide van Verstappen. Zoals gezegd wordt op 26 februari gepresenteerd. In de simulator voelt de RB13... ...de nieuwe bolide van Red Bull in ieder geval goed aan. Laat Verstappen weten. De snelheid in de bochten is behoorlijk indrukwekkend. Natuurlijk wil ik in de auto in het echt meemaken. Dat moment uh, is niet meer ver weg. Ik kan niet wachten om te beginnen... ...om iedereen weer te zien, om te trainen... ...en uiteindelijk te gaan racen. En natuurlijk te gaan winnen. Zo is het, ja. Laten we Maxa gewoon gaan winnen. Laten hem winnen. Ja, Dat zou mooi zijn. Het Formule 1 seizoen. Ik kan niet wachten tot het weer begint. Hier is Tessie C. Daar ben ik eigenlijk erg, hè? Gaat de zon net verdwijnen in Salford? En dan kom ik aan met zo'n hè? Mistig Salford inmiddels. Hoor de pentakata. De zingel van uh, Ricky Martin. Ja, vanmorgen hoorde ik jou ook al op de radio, uh, Albert Jan. Klopt. Maak je overhuren? Ja, ik maak, maar ik schrijf ze niet, hoor. Nee, gelukkig maar, gelukkig maar. Want vanmorgen had je het bij uh, onze collega's van uh, Goedemorgen Salford over ons luister- en omgevingsonderzoek. Ja, want uh, ZFM vindt het namelijk belangrijk om te weten... wat uw wensen en behoeften zijn ten aanzien van de lokale omroep. Middels deze enquête wordt onderzocht of online media... kan bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid op lokaal niveau. Online medio zijn alle vormen van de media... die u middels internet hoort, ziet of raadpleegt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld websites, sociale media... als Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube... en natuurlijk niet te vergeten de onze enige echte ZFM-app... De CFM wil, graag, uh, zich, wil zich graag verder ontwikkelen tot een interactief medium... en staande houden in het drukke medialandschap. En u, luisteraars en kijkers, kunt ons daarbij helpen. De enquête duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit 37 vragen. En ik kan u vast mededelen dat volgende week tussen 3 en 4, dus dat is dus 25 februari... komt de samenstelster van uh, deze enquête persoonlijk uh, bij ons langs... tijdens onze uitzending, Fabienne Mon is dus volgende week tussen 3 en 4 in de studio aanwezig... om eventuele vragen of te helpen bij het invullen van deze enquête. En uh, uw medewerking wordt echt... Uh, echt met smart naar uitgekeken. Zo is dat. Omdat we dan daarmee de komende vijf jaar wellicht programma's kunnen aanpassen. Nieuwe items kunnen toevoegen. Want het online media is een, is een voortschrijdend gebeuren. En dat hoort ook de, dat de lokale omroep daarop inspeelt. Nogmaals bij Voorwaart vriendelijk bedankt voor uw medewerking. En hoe kunnen ze meedoen? Ja, dan gaan we naar de online media, Albertjan. Ja. En dan uh, naar de Facebook-site uh, van uh, CFM, ZFM Zandvoort, Zo vind je ons uh, op Facebook. En dan uh, kijk je bij een van de berichten en dan zie je inderdaad het luisteronderzoek nog tot 1 maart zie je dan staan. Want tot 1 maart uh, kunnen mensen uh, meedoen aan het uh, luisteronderzoek. En dan kan je de vragenlijst direct uh, invullen via een link. Het is anoniem, maar wilt u kans maken op die overheerlijke taart... dan is het wel raadzaam om uw e-mailadres daar ook even bij te vermelden. En wie weet bent u straks de gelukkige eigenaar van een heerlijke verse taart. En zo is het. Je kan ook even de CFM-app downloaden... mocht je hem nog niet hebben. En dan kijk je in het menu van de app bij Luisteronderzoek. En dan start Vragenlijst en dan begint het Luisteronderzoek direct. En we hebben jullie hulp hard nodig, dus vul hem in alsjeblieft. Ik zijn weer zeer dankbaar. En hier is Den Hartman, een lekkere gouden uit de jaren 80. 14 februari jongsleden was het natuurlijk Valentijnsdag. Ja. Hoeveel kaarten heb jij gekregen, Albert-Jan? Nul. <laughs> nul? Ik ook nul. Mijn, scho mm. mijn schoonmoeder heeft het wel even mij gekregen. Ja, echt ja, waar? Oh. Ja, ja, ja, ja. En je van uh, I can dream about you, hè? dat was een beetje het thema van uh, Valentijnsdag. Uh, het is uh, half vijf geweest, we gaan hem doen. Herbie, dier van de week. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Herbie, een kruisingsteffert van acht jaar oud...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 Katten vind ik heel spannend, maar ik heb er geen zin om achteraan te rennen. Omdat ik katten ook een beetje eng vind... wil ik er niet mee in één huis wonen, het liefst. Mijn verzorgers weten niet of ik goed alleen thuis kan blijven... daar zal langzaam aan gewerkt moeten worden. In de kennel ben ik netjes en zinnelijk... en lig ik graag een beetje te dutten in mijn mand. Buiten loop ik netjes aan de riem en ik luister goed. Wie geeft mij een warm mandje en je krijgt er veel knuffels van mij voor terug... Aldus Herbie. En waar verblijft Herbie? Herbie verblijft in het, in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website van www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Herbie verdient een thuis. Dus ga voor Herbie of de andere leuke dieren naar het uh, Kennemer dierenhuis Zandvoort Nieuw Noord Keesomstraat nummer 5. Zodat het gedicht van de dag. Voor Daisy, de nieuwe kinderburgemeester. Dus hou je radio aan op CFM. Eerst deze van ILO. Ik krijg je denk keer een heel groot bericht naar mijn hoofd geslingerd. <lacht> Lekker is dat, Albert wel. Joh, de ILO en de Living Thing. Ja, we gaan het hebben over het Circuitpark Zandvoort. Wat? Er komt weer een mooi seizoen aan. Want ook dit jaar biedt het Circuitpark Zandvoort weer een topjaar met volop spektakel en entertainment. Vol rots presenteerde de Circuitorganisatie een jaarprogramma waarbij alle liefhebbers van stoere autosport hun hart kunnen ophalen. Tal van evenementen zijn voorzien van meer spektakel en entertainment dan voorheen. Uiteraard zijn de jumbo Familie racedagen driven bij Max Verstappen... 20 en 21 mei, nu al legendarisch. Ook dit jaar zal deze ultieme Formule 1-belevenis in Zandvoort worden georganiseerd. Natuurlijk komt Max Verstappen met zijn Red Bull Racing F1-bolide... tijdens meerdere demoruns in actie, waarbij hij laat zien en uiteraard ook horen... hoe snel en stoer Formule 1 in de Zandvoortse duinen is. Circuitpark Zandvoort is uniek door de traditie en de geschiedenis... van dit bijzondere stukje Nederland. Bij de Historic Grand Prix, 1 tot en met 3 september... zullen deze glorijijke oude tijden herleven. Wat is er mooi, mooier en dan historische Formule 1-auto's te zien rijden en te horen. Ook uiterst kostbare auto's die normaal gesproken niet uit het museum komen... maken de reis naar Zandvoort speciaal voor het unieke weekend. Voor liefhebbers van Italiaanse auto's eh, en al...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 Het Britse Race Festival vindt plaats op 8 en 9 juli. Dit, spe dit speciale thema-evenement heeft veel aandacht voor Britse automerken. De best of British motorsports en pre-wars van de vintage revival Zandvoort. Het Zandvoortse pub-up weekend is dit jaar gekoppeld aan het Britse Race Festival. Dat betekent dat heel Zandvoort in het teken van Groot-Brittannië zal staan. Meer informatie over dit zeer speciale weekend volgt binnenkort. Andere hoogtepunten zijn het ADHC GT Masters weekend op 21 en 3 tot en met 23 juli. En natuurlijk het DTM weekend op 18 tot en met 20 augustus. Zie de website van het circuitpark Zandvoort voor het volledige programma. Weer een uh, mooi programma aankomend jaar op circuitpark Zandvoort. Ja, dan ga ik naar die programma ga ik gewoon weer lekker mijn in. in. <laughs> ja. <laughs> ja, en morgen dan uh, nemen we even vrij, hè? Ja, je gaat lekker morgen hè, de hele dag hier in bed liggen, hoor. Nou, nou, daar hebben we het nog wel even over. <laughs> maar nou kan ik deze plaat uh, speciaal voor mezelf draaien. Ja, de middense zon. De griep in Nederland. Dus speciaal voor alle mensen die op dit moment met griep thuis zijn. Draai ik deze van Stephanie Mills. Je hoorde De Madison Song, Een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Bijna kwart voor vijf geworden. Jawel, we gaan hem doen: het gedicht van de dag. Speciaal voor onze nieuwe kinderburgemeester Daisy. Zandvoort, met je Zandvoortse Laan, Boulevard en Raadhuisplein. Zandvoort, hoe zou jij na de komende week zijn? Zandvoort, met je burgemeester Daisy Schoutenlaan. Een komen van kinderen en gaan. In Zandvoort zal de Kids Adventure Week altijd blijven bestaan. Zandvoort, Zandvoort zal nooit door de kinderen verloren gaan. Zandvoort, een dorp dat grenst aan een stad. Maar wel één keer zo mooi aan ons eigenste wat. Het was weer het gedicht van de dag bij CFM. Zo, je hoort elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart voor vijf uh, bij CFM. Ja, het gedicht uh, speciaal voor uh, Daisy Schouten. Deze hele week de Zandvoortse kinderburgemeester. En we wensen Daisy uiteraard heel veel succes en plezier de komende week. said goodbye. Een van de betere series van Stevie Wonder. You're the Sign shield delivered, I'm yours. En dit is een hit uit onze eigen Europese hitlijst, Your Breakdown. I promise that hold you it's our winter coats in the spring.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 We hadden het over deze single van Kevin James. Je hoorde de, de single Nervous. Ja, normaal gesproken... Ja, wordt ook een beetje Nervous. Ja, want normaal gesproken <laughs> hebben we nu even een voorgesprekje met Fred... die om vijf uur begint. Met maar de, hij is er nog niet. Dat <laughs> hij maakt het weer spannend. Hij is er niet. Maar goed, ik kan nog even herhalen... dat er morgen twee prachtige concerten zijn in Zandvoort... De eerste begint om half drie in de krocht. En dan hebben we het over Daisy Corea met een, met een prachtig programma... Met, met Portugese fado's met tekst en uitleg. Speciaal, programma speciaal samengesteld voor Zandvoort. Vorig jaar was hij voor de eerste keer, maar dat was zo'n groot succes. Morgen is het weer. Kaarten zijn natuurlijk aan de kassa nog verkrijgbaar. En om drie uur natuurlijk van Bach tot Bernstein. En dat in de Protestantse kerk. Een prachtig, populair, klassiek, jazzy-achtig concert... En dat begint dan om drie uur nogmaals in de protestantse kerk. Daarnaast, vergeet u echt niet even uh, als u dat wil doen. Wij zullen, wij, zijn, wij zullen u zeer dankbaar daarvoor zijn. Om onze uh, luisteronderzoek in te vullen. Luister- en omgevingsonderzoek. Wij zijn erbij gebaat. Wij kunnen programma's dan de komende vijf jaar afstemmen op de uitkomsten van dit luisteronderzoek. Dus bij deze, bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking. En mocht u uw e-mailadres invullen, dan maakt u nog kans op een heerlijke taart. Mmm, lekker. Dus. Het kan heel eenvoudig via de CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder cfm Salvoort en download hem op je telefoon of tablet. Of ga naar de Facebook-site van de CFM. ZFM Sanford, zo vind je ons op Facebook. Zo mistig is het ook weer niet uit dat je de studio niet meer kan vinden. Dat Zal je maar gebeuren. We zijn uh, in afwachting van Fred. Hij Sander, zal er zo dadelijk al zijn om uh, vijf uur. Met entertainment for you, Jordan. Uh, James Well en Living in America. Wij zeggen tot uh, volgende week. Ja, ja want ik, ja, ja, morgen je... dan, uh, ga ik eventjes weer uh, bijkomen van uh, deze uitzending. Ja, uh -huh. van, je moet even goed. <lacht> uit, je moet wel even. <lacht> Ja. Uitgriepen, uitgriepen. Iedereen heeft hem me al gehad, maar jij krijgt als laatste. Nog ja, een keer heerlijk, hè? He? Mm. Dus uh, ik zou zeggen, van harte beterschap. Maar toch stoer dat je deze zaterdagmiddag hebt uh, volbracht. Met veel plezier gedaan. Nou, dat is altijd zo, hè? Ja, twee, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, jij bed in, thermometer naast het bed. En uh, rustig aan, uh, goede grok nemen... Tegen de, tegen, de, tegen de griep en uh, ik zou zeggen van een harte beterschap. Dankjewel. En we zijn er volgende week weer. Tot dan! Dag! Doei When you're chewing on life's da, Give a whistle. And help things turn out for the best. I...